Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Het parlement van Iran... ...reden tegen betogers. Antiregeringsdemonstranten die onterecht zijn opgepakt... ...moeten volgens de voorzitter van het parlement... ...meteen worden vrijgelaten. Volgens justitie in Iran zijn zo'n 70 demonstranten... ...vanmiddag vrijgelaten en zullen er meer volgen. De aanstichters van de onrust en de relschoppers blijven vastzitten. Officiële cijfers over het aantal arrestaties... ...tijdens de onrust zijn er niet. Die schattingen lopen uit van 1000 tot 1800... De laatste dagen is het voor zover bekend rustiger in Iran. Het Spaanse leger heeft vanmiddag bij Madrid de laatste automobilisten bevrijd... die door zware sneeuwval vastzaten op een snelweg. Volgens Spaanse media moesten 3500 tot 4000 mensen... noodgedwongen in hun auto op de snelweg slapen. Sommigen zaten 18 uur vast. Doordat het verkeer zich ophoopte, konden sneeuwschuivers er slecht bij. Militairen moesten de sneeuw handmatig ruimen. De Britse muzikant Ray Thomas is overleden. Hij was een van de oprichters van de Moody Blues... die in 1967 bekend werden met het nummer Nights in White Satin. Thomas was een zanger, liedjeschrijver en bespeelde veel instrumenten. Hij was 76. In Eemnes zijn vanochtend gewonden gevallen bij een vechtpartij... waarbij mensen zijn geslagen met honkbalknuppels, Ook is een auto vernield. Er waren meerdere gewonden gevallen. Vier mensen zijn aangehouden. In de Australische stad Sydney is het zo heet... dat op sommige plekken het asfalt smelt en de stroom uitvalt. Het is er de warmste dag in bijna 80 jaar, ruim 47 graden. Het ATP-tennistoernooi in Sydney is vanwege de warmte gestaakt. Morgen wordt het weer wat koeler. Dan het weer in Nederland. Op de meeste plaatsen is het vanavond helder en gaat het licht vriezen. Morgen zonnige perioden, in het zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 2 tot 5 graden. Al voelt het door de wind kouder aan. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen fietsen. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu ZFM klassiek. ZFM Zandvoort presenteert.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 Welkom terug bij het tweede deel van CFM Klassiek op deze donkere zondag. We, gaan, uh, we beopenden uh, deze uitzending, of dit uur, met après du rêve, open 7, deel 1. Het, in een arrangement van de heer W. Birchel voor viool en piano. Het is gecomponeerd oorspronkelijk door Gabriel Fauré. Het is uh, uitgevoerd door uh, Gwendoline Massin die speelde viool, en Simon Boecher die speelde piano. Verder met de Snow, opus 26, nummer 1 van Edward Elder. Eh, La Capella 2.0 Nuova en het wordt gespeeld door Karen von Trota, eh, Freya Ritte Kirby op viool en Veronica Bauer. Ja, soms dan is de informatie die je op internet kunt vinden niet altijd even compleet. Dus eh, wat het koor was in dit stuk, dat moet ik u helaas schuldig blijven. We gaan verder met de Consolations S172 nummer 3 in Des majeur. Een heleboel kruisen is dat, uh, een heleboel mollen, moet ik goed zeggen. Eh, daaruit het Lento Placido en het is gecomponeerd door Frans Liest pianist met ontzettende grote handen. Uh, het wordt uitgevoerd door uh, Donka Argancheva. En het mooie van eh, klassieke muziek is dat er zo verschrikkelijk veel stijlen zijn. En zodat je een enorme afwisseling kunt teweegbrengen in een programma als dit. En dat bewijst het volgende stuk maar weer, want dat is iets totaal anders. Het Dixit Dominus HWV 232. HWV staat voor Hendel's Werkenverzeichnis, een soort index zal ik maar zeggen. Chorus eh, Dixit Dominus Domino Meo. En dat is geschreven door Georg Friedrich Hendel. Een Duitse componist die eh, later in zijn leven naar Engeland verhuisde. En daar vele meesterwerken schreef. Eh, tijdgenoot van Bach. Ze hebben elkaar alleen nooit ontmoet. En het verhaal gaat dat Hendel degene was die zo'n ontmoeting heeft tegengehouden. Dat niet wilde. Het stuk wordt uitgevoerd door het Fox Lim Luminis onder leiding van Lionel Meunier. We're ik het niet onder stoel, stoelen of banken. Ik ben echt een liefhebber van de barok. En zeker van de muziek van Hendel. Heerlijke muziek, geniaal man. Prachtige stukken geschreven. Nu weer iets heel anders. Improvisations of improvisation moet ik misschien wel zeggen. Want het is van een Franse componist. Uh, namelijk uh, van Francis Poulain. En... Uh, het nummer is FP170 en daaruit gaan we draaien nummer 13 in A mineur. Het wordt uitgevoerd op de piano door Romain Nosbaum. Heerlijk luisteren naar klassieke muziek, terwijl tijdens de opname van dit programma de regen hier in de studio tegen het raam klettert. En uh, dan zit je binnen lekker warm met mooie muziek. En uh, de volgende is de symfonie nummer 4 in C mineur, de D417. En als uh, titel heeft hij Tragisch. Nou, als je het leven van de componist een beetje kent, dan kun je je daar misschien wel iets bij voorstellen. Frans Schubert had een vrij tragisch leven. Um, we gaan hieruit luisteren naar het Andante. En het wordt uitgevoerd door het Münchener Symphonica onder leiding van Kevin John Edussay. Ja, hoe een man met een dergelijk eh, tragisch leven toch zulke prachtige muziek kan schrijven. Hij is niet oud geworden, die Schubert. In zijn leven ontbrak het aan succes, het ontbrak hem aan de liefde, het ontbrak hem eigenlijk aan alles. Hij eh, werd een eh, beetje veroordeeld tot eh, de liefdebedrijven met, eh, nou ja, prostituees, zal ik maar zeggen. En dat bleef eh, qua eh, geslachtsziekte dan niet zonder gevolgen. Um, we gaan door met Richard Strauss. Richard Strauss, een uh, meneer die uh, niets te maken heeft met de Strauss-familie uit uh, Wenen van de Walsen. Maar wel een beroemd componist, onder andere van zijn Alzo Sprach, Sarah Thoustra. Nu gaan wij luisteren naar iets heel anders van deze man. Uh, Salome. En dat is opus 54 en het nummer daarvan is 215. Uit dit stuk het scène 4, Salome's Dans. Wordt uitgevoerd door het HR Symfonieorkest onder leiding van Andres Orozco Estrada. We gaan weer een reisje maken naar uh, Frankrijk in dit geval... en wel naar de Frans componist César Frank. En, um, het stuk heet Prelude Chorale et Fugue, uh, nummer 21... en daaruit gaan we deel 1 beluisteren, de Prelude. Uh, componist is César Franck, dat zei ik al... en de pianiste in dit geval is Marie-Ange N'Gucci... En dan uh, nu weer iets heel bijzonders. Een uh, rare titel. Merhaan ontnooien oberkeet. Uh, BWV 212. De Peasant Cantata. En daaruit deel 1 de Symfonia. En dat is dan weer van Johan Sebastian Bach. Het wordt uitgevoerd door een uh, groep met een moeilijke naam. Os Musicos do Theo, Of Tejo, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar ik doe het maar zo. Onder leiding van Marcos Magelhaas. Toch een apart verhaal. Dit stuk uh, ongetwijfeld heeft, uh, zit er iets van Bach in. Maar het komt van een album en dat heet van barok naar fado. En ik vermoed dat meneer Magelhaas uh, een aantal dingen gecombineerd heeft. Traditionele fado met muziek van Johan Sebastian Bach. Wel leuk en wel mooi om naar te luisteren. Dat dan weer wel. We gaan naar uh, iets heel anders nu. Uh, het laatste stuk trouwens uh, voor vanavond. Uh, we gaan luisteren naar een concerto grosso in G mineur. Uh, open 6, nummer 8. Het zogenaamde kerstconcert, Christmas concerto en daaruit deel 3. Het Adagio Allegro Adagio. En het stuk is gecomponeerd door Arcangelo Corelli. Het wordt uitgevoerd door de Academia Degli, Degli Atruci onder leiding van Federico Ferri. Dit is het laatste stuk voor vandaag en ik hoop dat u er weer een beetje van genoten heeft. Tot de volgende keer, hartelijk dank voor het luisteren en fijne zondagavond nog. wens u allemaal fijne dagen en een voors